Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk op de N34 bij Borger in Drenthe... zijn meerdere mensen zwaar gewond geraakt. Verschillende auto's zijn met elkaar in botsing gekomen. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig. Ook een traumaheli is opgeroepen. Op beelden is te zien dat zeker één auto op de kop ligt naast het wegdek. Over de oorzaak van het ongeval in Borger is nog niets bekend. De Deense Geheime Dienst heeft de Amerikaanse inlichtingendienst NSE geholpen... bij het afluisteren van de Duitse bondskanselier Merkel. Dat meldt de Deense publieke omroep in samenwerking met Zweedse, Noorse, Franse en Duitse media. Ook politici uit andere landen zouden zijn afgeluisterd. Vorig jaar meldde de Deense omroep al dat de NSE Europese bondgenoten... waaronder Nederland heeft bespioneerd. En nu zou blijken dat de Deense Geheime Dienst daar act actief aan meewerkte. In Israël groeit de kans dat er voor het eerst in 12 jaar een regering wordt gevormd... zonder premier Netanyahu van de Likud-partij. Oppositieleider Lapid kreeg vandaag steun van een rechtse oppositiepartij... die eerder nog achter Netanyahu stond. Ook andere partijen hebben zich uitgesproken voor een regering zonder de zittende premier... die wordt verdacht van corruptie. Samen zouden die partijen een minderheidsregering kunnen vormen. Glenn Helberg heeft de Jos brink euvre prijs gewonnen... De Curaçao's Nederlandse psychiater en activist krijgt de prijs omdat hij zich al jaren inzet voor de LHBTI-beweging in het Caribisch deel van het Koninkrijk en Nederland. Volgens de jury zorgt Helberg voor verbinding in een wereld die steeds meer polariseert. Het weer vannacht is het helder en zakt de temperatuur naar een graad of zes. Lokaal kan een misbank ontstaan. Morgen en dinsdag worden opnieuw zonnige en warme dagen met temperaturen van 18 graden op de wadden tot 26 in het zuiden.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 Luisteraars. Welkom bij Pinsel Radio Show 1440 hier op ZFM. Mijn naam is Ben Oveugen, uw gast hier voor de komende twee uur in dit nieuwe muziekprogramma. Wolfs Hearts, dat is een bekende artiest voor dit programma. Uh, het is heet Ben Hearts, zijn achternaam weet ik niet. Maar goed, Wolfs Hearts is een, een Duitser die zich helemaal op de Native America. Music heeft uh, georiënteerd en uh, misschien zelf ook half Indiaan. Dat, uh, hij heeft wel die trek in ieder geval. Um, maar normaal is het eigenlijk een solo-artiest, maar hij heeft zich nu uh, omringd met andere artiesten. En nu heet deze album de Orpheum Tapes... Tapes uh, van Volkshardt Acoustic Trio. Ja. Um, Daarna komt Rodrigo Rodriguez... dat is de Shakuhachi-speler... Uh, waarvan je denkt... Van, nou, dat zou ook een Japanner kunnen zijn... maar niet is meer normaal... hij komt uit Brazilië... heeft een omzweving gemaakt naar Europa... en zit nu ergens in de Filipijnen. Zijn, ja, het is een EP'tje... of misschien wel minder dan dat... twee, uh, twee singles bij elkaar... maar dat vormt toch het album Change. Dan hebben we nog wat opvallende zaken is even kijken of ik het, oh ja, Vincenzo uh, in dit uur en volgend uur Love, Joy en Healing en um, daar en daar komen we straks natuurlijk nog op terug uh, dus wel weer toepasselijke titels uh, vind ik altijd wel leuk, we sluiten af met Paul Vinter met zijn album Healing Piano en dat valt allemaal onder het uh, label um, het label, het label Phoenix Muziek ja, goed ik wens je heel veel luisterplezier. Um, PeacefulRadio.info. Daar nou vind je het allemaal terug. Website at www.hennybecker.com.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 Asher and you're listening to my music here on Peaceful Radio with Benno Vugan.